in Kennemerland.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 Uploader en dancing in the moonlight hier bij Zondag in Kennemerland. Goedemiddag. Het nieuwsprogramma in de regio's voor de regio's Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem en Heemsteden. De komende twee uur houden wij u op de hoogte van landelijk en regionaal nieuws. Ook behandelen wij het sportnieuws van dit weekend. Er zijn onder andere een aantal wedstrijden in de Eredivisie voetbal en er spelen de dames van de hockeyclub Bloemendaal tegen de dames van MOP. Tjerk en... de Blauw is bij de wedstrijd Velsen tegen Bloemendaal. Ook bellen wij Joop vanes. hij vertelde over de wedstrijd Zandvoort van gisteren. We sluiten het programma af met een rondje raar maar waar nieuws. En natuurlijk veel muziek op de zondagmiddag. Zijn naam is Aldo Moraal. En zijn naam is Rudy Nicola. En dit is Het Goede Doel en België. Kan ik heen, ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Het goede doel met België. Naar de tussenstanden van de eredivisie. Rudy. Um, we hebben twee wedstrijden die nu uh, bezig zijn. Rode JC tegen Willem 2. Tussenstand is naar 1-1. En AZ tegen Feyenoord staat de brilstad nog op het bord. Zometeen bellen we Joop van Nes. Maar nu eerst van Velsen en Diep. aan de lijn, goedemiddag Joop. Goedemiddag uh, luisteraars en hier in de studio uiteraard. We gaan het even hebben over gisteren, over een, een, een hele merkwaardige voetbalwedstrijd. De wedstrijd Hellasport tegen SP Standvoort en dan het eerste uiteraard. Um, het was een wedstrijd met twee gezichten, laat ik dat uh, vooruit zeggen. De eerste helft was niet om aan te zien wat betreft de kant. Het was echt heel erg. De bal kon absoluut niet in de ploeg gehouden worden. Er werden fouten gemaakt volop. En de druk van uh, Hellasport was uh, erg groot op het uh, kunstgrasveld in uh, Zaandam. Uh, ik weet niet of dat mee te maken heeft, dat kunstras. Maar normaal gesproken speelt Zandvoort dus daar niet op. En Hellasport, de heren van de Zaterdagen, Dus eigenlijk een beetje een aanhangsel van een zondagvereniging. Een vrij grote zondagvereniging. Die wensen op dat kunstras zelf te spelen. En daar hebben ze alle recht toe. Uh, goed, de druk was dus heel erg uh, groot. Op het uh, doel van Zandvoort. Maar Joris Piet, die opnieuw uh, boy de vet moest vervangen. Omdat de vet uh, geblesseerd is. Die hield stand uh, samen met uh, een hele. Goeie John uh, uh, Keur, die, uh, die, die uh, was echt waanzinnig goed. De man heeft uh, alle rust, alle overzicht, stuurt zijn verdediging op een grandioze manier. En ook uh, uh, Ronald Kalers, die, uh, die stuurde hij ook, want hij had het heel erg moeilijk zijn in de afloop. Hij zegt, uh, er komt geen paas aan op zo'n veld. Gewoon, denk ik ook, omdat Zandvoort uh, dat niet gewend is. Maar goed, um, de stand bleef maar 0-0. Uh, door het goede verdedigen van Zandvoort. Alleen aanval, die bracht Bakker helemaal, helemaal niets van. Maar dat betaalt ook niks. Vlak voor rust... Kreeg een speler van uh, Hellasport een, een rode kaart. Op een vrij onbeschofte manier van een overtreding. Hij mikte echt met twee gestrekte benen op de enkels van Faisal Rikkers. En hij kreeg terecht een rode kaart direct voorgetoverd. En dat heeft uh, Hellasport in de tweede helft uh, echt. De das om gedaan, Want in de tweede helft was het eigenlijk alleen maar Zandvoort. wat nog de klok sloeg. Zandvoort was in de aanval. Zandvoort uh, had de meeste kansen. Zandvoort had hele grote kansen zelfs. En uh, toch lukte het niet om uh, die bal erin te krijgen. Totdat uh, een verdediger van Hellensport. een gigantische blinde begint. Hij uh, speelde blind de bal opzij. Dus direct in de voeten van Marius Mol, die ingevallen was voor uh, Michael Kuil. En uh, die, uh, ja, molde is er wel uh, raad mee. En Salfoot kwam zomaar op 0-1. Daarna heeft Mond nog een keertje de paal getijst. En de Zandvoort kreeg de grootste kansen. En toch was het op een gegeven moment knijpen voor alles en iedereen die uh, Zandvoort er goed hard toedoeg, Want uh, op een gegeven moment kwam toch weer de thuisploeg. En dat is ook logisch, kwam terug. Want Hellesport, die staat, uh, stond voor zaterdag, uh, dus voor gisteren, op de derde plaats. En Zandvoort op de een-na-laatste plaats. En de scheelt natuurlijk al een dwarsstraat. En, uh, maar ze waren niet in staat om toch uh, door te drukken. Zandvoort uh, deed goede zaken door die uh, 0-1 winst... want uh, Kastriken verloor uh, en Haarlem-Kenneland verloor... Um, ...daardoor schoof Zandvoort op naar de 11e plaats... Uh, ...van de 13e naar de 11e, dat is een mooie sprong... ...maar het mooiste is dat ze staan met 9 punten... ...en voor hen staan drie ploegen met 10 punten... ...en dan sta je zomaar op de 7e plaats... ...en daarboven weer drie ploegen met 11 punten... ...dat zijn maar twee punten meer... De, ...dus die, die, die strijd tussen laat maar zeggen de derde plaats... ...waar Hellas nu nog steeds staat en Zandvoort... ...daar zitten vijf, uh, zeg ik vier punten verschil in. ...en dus uh, kan Zandvoort volgende week thuis tegen Zod weer een stunt uit halen, want Sop staat op de tweede plaats, dan uh, zou Sampford zomaar eens een keertje naar de zesde of de zevende plaats kunnen stijgen. Maar dat is natuurlijk koffiedik kijken, daar ben ik niet voor, dat kan ik ook niet, ik heb geen glazen bol, maar het is wel spannend en ik roep dus de luisteraars op om volgende week zaterdag om half drie uh, Sampford aan te gaan moedigen in de wedstrijd tegen ZTB in Duintjesveld uh, in het eigen trein. Dan was ik gisteren ook nog bij het basketbal, bij de Lions. En de uh, Lions hebben een uh, erg moeilijk weekend gehad. Uh, zowel de dames als de heren verloren. Uh, de exacte cijfers die heb ik nog niet binnengekregen. En die was ik ook eigenlijk, uh, mijn schaamte moet ik bekennen, uh, vergeten te noteren. Maar die krijg ik nog. En uh, het verslag van kunt u ongetwijfeld donderdag in de Sampse krant weer teruglezen. En ook de, uh, het, het vlaggenteam van de jeugd, de jongens onder 18, moest met één puntverschil meerdere herkennen in uh, BS Leiden. En uh, dat was een wedstrijd op het scherm van de sneeuw. Ontzettend leuke wedstrijd. Uh, of het goed basketbal is, dat krijg ik in twijfel. Want uh, er werden fouten gemaakt over en weer. Vooral met, met de passing en aanvallen. Slechte aanvallen. Uh, minder goede rebounds. Uh, slechte passing voornamelijk. Dat vond ik van Sandford heel erg uh, frappant. Uh, boogballetjes over lange mensen heen. Dat doe je niet in de basketbal. dan geef je een bouncebaas. Oftewel een stuiterpaas. En dat gebeurde te weinig in mijn ogen. Maar die verloren dus met uh, 59-60. Dat kan ik me nog goed herinneren omdat uh, in de laatste seconde Sandvoort twee vrije worpen toegewezen kreeg. Uh, bij die stand. Uh, en uh, een van de spelers, zoals de naam Nieuw, doet ook helemaal niet toe. Die miste de eerste. Die moet dan die tweede erin gooien. Om uh, in ieder geval vijf minuten verlenging af te dwingen. Maar uh, ja, waarschijnlijk door uh, zenuwovermand uh, miste hij ook die laatste vrije worp. En verloor Sandvoort met één punt verschil. Helaas. Als u nog even dit, vandaag naar sport wilt gaan. Dan kunt u dat uh, doen bij uh, de, de Sandvoort schu Hockeyclub, Stand Schuur, want die club bestaat al 75 jaar en door ruim zelfs. En toen werd dat nog Zandvoort teruggeschreven. Want om vier uur speelt het damesteam tegen een team van rood-wit. En uh, Zandvoort doet het heel erg goed in die competitie. Heeft uh, pas twee wedstrijden voor het rest allemaal gewonnen. En uh, dat belooft dus wat. Uh, vier uur op het uh, duikersveld bij in de Zandvoort hockeyclub. U bent van harte welkom. Kom die meiden een keertje uh, uh, oppeppen, aanmoedigen. Want uh, ze vinden hem het. En dat is eigenlijk uh, wat ik vandaag over deze sport kan zeggen tot nu toe, heren. Oké, okay, Joop, hartstikke bedankt voor vandaag weer. En een uh, ja, fijne dag verder. Dankjewel. Oké, okay, hoi.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 See, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guards, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a son new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him and junk on my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a bum from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go oh, motel. What you gonna do today is I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring to drive off in a death OJ Go. Hotel, hotel, you if your up, then you take her friend A Master G, my Is on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on The beat don't stop until the breaker don't I said a M-A-S, a, a T-E-R, a G with a double E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 You rocking to the beat without a care. Who's the show short shot MCs for the affair? Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and, and on and on and on and on, the beat don't stop until the break of dawn. sing singin' on, on and on and on and on and on like a hot buttered pop, the pop, the pop, dim pop, the pop pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby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 I come alive yo. I'll give me what you got. Cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me one do my what are you waiting for? To the hip, hop, the hit me to the hip, me, the hip, hip. But you don't stop? Rockin' to the fame, make the boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the to bead. What's kidding a We rock a Scooby-Do. Well, guess what? America, we love you. cause it rocked in a roll with us so much so you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we like hot. On a breakfast toast, rock it out, baby bubble, baby bubble to the boogie, de, bang bang the boogie to the beat, beat It's so unique. Come on, everybody, and dance to the beat. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Mayor waiting on the world to change. En daarvoor de Sugarhill gang met Rappers Delight. En dat is toch wel het begin van, de, van het wereldwijde hiphop. Is toch wel begonnen met de, dat liedje. We gaan even door met regionaal nieuws. Want er was um, gisteren in een woning boven café de Living Room aan de Zeestraat... is zaterdagavond brand uitgebroken. De brandweer rukte met een groot materieel uit. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De brandweer van, van, van Zandvoort heeft het vuur snel onder controle gekregen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend... In de woning boven café Living Room, waar gisteravond een uitslaande brand heeft plaatsgevonden, is technische recherche zondag een onderzoek gestart. Het plaats, plaatsdelict werd de hele nacht door de politie bewaakt. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is volgens nog niet bekend. De eigenaar van het café heeft zei, kroeg zondagochtend met de rook- en waterschade aangetroffen. Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond. Uh, weekend van 6 en 7 november is er geen treinverkeer vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het spoor. Door Pro is er een weekend van 6 en 7 geen treinverkeer mogelijk tussen de stations Zandvoort en Haarlem. Ook rijden er geen treinen tussen de stations Haarlem en Amsterdam Slotendijk en Haarlem-Leiden. De NS zal betreffend weekend bussen in gaan zetten. De bussen stoppen op het, alle tussengelegen stations. Voor reisadvies kunt u het beste terecht op de website van de Nederlandse Spoorwegen NS.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 De blauw, kom er maar in. En hier komt de strafschop voor, uh, voor uh, Velzenoord. Het is, uh, het is de die strafschop die er niet komt. zien in als we een schijntje stonden. Wij leggen hem van Dat betekent daar een half uur spelen dat uh, Velzenoord de strafschop krijgt. en uh, We gaan die even meenemen. Het gegeven zijn jullie genomen en gaan worden. En Velzenoord staat klaar om die strafschop te gaan nemen. Het is uh, de nummer 10 die hierachter staat. En dan gaat de aanloop nemen. Komt die bal. Komt die bal. En Bas van Velzen stopt het! Bas van Velzen die bal! Hij stopt die bal! Hij stopt het! En dat betekent dat Lomedaan nog steeds hier voor staat met 2-1. Maar dat er nu een hoekschop uh, genomen gaat worden voor, uh, voor Velsenoord. Noord. En Velse Noord, Velsen -Noord uh, legt die bal, uh, bal klaar. Dat was er wel een super stopt natuurlijk op dit moment. En dat betekent dat de uh, Noord nu die hoekschop gaat nemen aan de rechterkant uh, van het veld. Die gaan we natuurlijk even meenemen. Komt die bal hoog oh, en droog voor de pot? En vast, uh, stopt er het uit. En er wordt wederom een hoefschop gegeven en die gaan we nog een keer meenemen. Er was een hoekschop wederom aan de rechterkant. en was er wel eens een rand en de kool. En dat betekent nogmaals uh, gevaar voor het doel van, van, uh, van, uh, van, uh, van Bloemendaal. Komt die hoefschop hij leeft klaar om uh, die erin draai te draaien. Nee, dan komt die bal. Komt hoog en droog voor die bal in tegenkompen. De... En dan wordt die bal de gijs en dan wordt die bal weer aangeraakt door een, uh, door een lichaam van Bloemendaal. En dat betekent de aan de andere kant uh, van, het, uh, van het veld. Aan de linkerkant van het veld, dat is uh, de nummer 10. Die snel die bal op gaat pakken en uh, die bal gaat gaan meenemen. Heel Bloemendaal zit in de verdediging. Alleen tijdens het komt die bal weer hoog voor die pop. Het is weer een dier met Maar nog is die bal niet weg. Het zit op de rand van het zorggebied. Het is Paaltje onder die bij kan komen. kan er niet bij komen. Het is daar Jeroen de Dikker die hem gaat halen. En het is Bas die die bal opvangt. En dat betekent dat het gevaar even geweken is. En dat Bloemendaal even rust kan halen. Bas heeft die bal aan zijn voeten. Gaan we kijken wie eigen spelen. Spelde naar Oosan. Ozan, kan naar erbij komen. Ozan heeft die bal aan zijn en die wordt neergelegd daar. Die wordt neergelegd door de nummer 4. En dat betekent natuurlijk ook een vrije trap voor Roemendaal. En dat is de tweede kellegaard voor die nummer 4. En dat betekent dan uh, dat hij eraf moet. Uh, dat is de tweede kellegaard. En het is rood. Ja, twee keer geel is rood natuurlijk. En dat betekent zelfs Noord met de 10 man verder moet in deze wedstrijd. En nu is het uh, de taak als Roemendaal de gedachten erbij houdt. En... Uh, die vrije trap, die gaan we natuurlijk eventjes meenemen. Kijken hoe die gaat lopen hier in die wedstrijden. Het is dus op de rand van het, van het stadsgebied, een meter of 18 van het doel. Dus is gijs de Poelgeest die hier achter gaat staan. Die resoluut die bal opeisen. En die zal hem gaan, gaan trappen. Maar eerst moet die bal nog even neergelegd worden door de scheidsrechter van die bepaald. Waar die dus genomen moet gaan worden. En dat betekent natuurlijk dat de scheidsrechter nu zegt van nou, na mag die bal liggen. Ligt hij er ook? die staat erbij. Gijs staat erbij. En dat betekent dat die bal genomen zo gaat worden door Gijs-Jan Poolgeest. Gijs Jan gaat Gijs. Gaat, uh, gaat aanvalt nemen. Gaat kijken. Doe, gaat. Komt die aanloop van Gijs. Hij draait hem erin. En hij draait hem erin. En het is daar. Oeh. Het was daar, uh, daar uh, Terras die erbij komt. En het is het doelman van Welsenoor, Die weet om die bal kunnen oppakken. Meteen weer in het spel brengen. Aan de rechterkant uh, van het spel. Komt die bal dan. Diep naar de spitsen. Maar het is de Oost-Aan die er goed tussen zit. Die die bal kunnen oppakken. En die schiet er meteen naar voren. Naar Paul. Paul John. Paul John. Alleen de kant van het veld. 1, 2, 3, 4 man van Bloemendaal voor. Paal, moeten we gaan geven. Plaatsen we nog een keer. Dat diep. Gooit het aan de rechterkant van het vel naar de Tennis. Die kan er niet bij komen. En dat betekent dat het gevaar geweken is. Dat zal als een nooit weer rijk komen. Dan moet Beren ertussen komen. Doet hij er ook goed? Het is dus de dikke, de dikke. De paalt John. Paalt John. In het stadsgebied. Gaat kijken, die bal kan voorgeven. En dan wordt er gefloten. En dan wordt er gefloten. Dan wordt er een overtreding gemaakt. En dat betekent dat er dus. Uh, dat er dus... Uh, en dan moet die scheidsrechter op gaan letten. Want uh, dat uh, klopt natuurlijk niet. Maar dat betekent wel dat dan hier nog steeds op de 2 voor ons staan met nog 10 minuten te spelen. Dankjewel Cherk de Blauw. We gaan even door met de tussenstanden in de eredivisie. Ja, er staat uh, Rodi SC tegen Willem 2 1 tegen 1. En dan hebben we AZ tegen Feyenoord, er staat 1-0 voor AZ. Oeh, dat wordt spannend weer hè, in de ja. Kuip als ze we weer terug moeten. Straks wordt het weer uh, 10-0. Er was net een uh, plaatje aangevraagd door uh, Sophie van uh, de Koeks. En wilt u nou ook een plaatje aanvangen? Dat kan. U kunt hem bellen naar 573-0393. De Koeks is een heerlijk bandje uit Engeland. Dit nummer kwam uit in. Um, even kijken, dat was 2003. En hij is lekker hoor. Dit is de Koeks en do you wanna? kwam, in 2007 kwam hij uit. En wat een heerlijk nummer mensen het toch? Do you wanna? Van de Koeks. Zometeen gaan we het even hebben over de brand in de Appelaar. Er is namelijk uh, uh, ja, uitgekomen wat, het, wat de oorzaak is. Maar nu eerst Alan Clark.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 Mr. Alan Clark. Met vader en vriend. Samen met zijn vader. En het blijft zo'n heerlijk nummer, hè? We gaan even door met een uh, nieuwsbericht. Ik zei net al, er uh, was uh, vorige week natuurlijk brand uh, uitgebroken op de tweede etage van een ondergrondse parkeerglaas uh, in Haarlem. In de Appelaar. Uh, de brand ontsto ontstond hoogwaarschijnlijk door kortsluiting in de motor van een startende. Startende motor. Volgens het brandweer is de... Ei van een auto dus. Vol <laughs> Uh, de brand ontstond hoogwaarschijnlijk door kortsluiting in de motor van een startende auto. Volgens de brandweer is de eigenares van de auto nog op zoek gegaan naar een brandblusser. Toen ze deze niet kon vinden, heeft de vrouw 112 gebeld en andere... Aanwezigen in de parkeergarage zijn gewaarschuwd. In totaal stonden er zo'n 275 auto's in de ge garage geparkeerd. Op een getroffen parkeerdek uh, vatten meerdere daarvan 26 auto's in brand. Door de rookontwikkeling was het zicht voor, uh, voor de brandweer beperkt. En door de grote hitte kon de brandweer de garage niet betreden. Bij de brand zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De brandweer zette vervolgens waterkanonnen in bij de ingang van de, van de appelaar. Daarmee kwam de onderste laag van de parkeergarage volledig onder water te staan. Bewoners rond de Damstraat werden door de politie en brandweer geëvacueerd. Ook concertgebouwen, concert veel harmonie, theater, toneelschuur en een aantal, aantal horecagelegenheden tw waaronder twee hotels werd ontruimd. Zo'n 80 onwonenden en mensen die niet naar huis konden omdat hun auto in de appelaar stond, hebben de nacht doorgebracht in het City Hotel. Voor een dienst van de politie, Kennenland is een enkele dagen na de brand begonnen met het technisch onderzoek in de parkeergarage. Als deze onderzoeken zijn afgerond, kunnen de auto's worden weggehaald en kan de schade worden getaxeerd. Ja, wij waren er redelijk dichtbij. Hè? Want ja, we, we... waren er net uh, een film aan het kijken in de buurt. Nou ja, ik zal het even vertellen. Ik woon daar in de buurt. Um, het is bij, vlakbij het water, het spaarnet. Dat is wel heel erg bekend. En um, de garage ligt bij, aan het spaarnet, eigenlijk. En ik woon er vlakbij. Dus op een gegeven moment, ja, we gingen gewoon met een groep gien, vrienden, gingen we naar de film. En uh, nou, ik zag allemaal brandweer staan, maar er leek een ontspannen sfeer te zijn. Ja, het was. Uh, ja, of iedereen het wel. Uh... Gewoon normaal vonden. Ik weet niet. Nou ja, dus, dat, dus wij gingen later gingen we naar de film. En ik, ja, ondertussen zat ik een beetje te kijken op internet wat er nou eigenlijk aan de hand was. En toen bleek het dus wel uit de hand zijn gelopen. Dus wij liepen de bioscoop uit en wij gingen eventjes kijken. Maar um, was je zag gezien. allemaal rook en uh, ja, dus een beetje paniekachtig. Want ze konden het vuur niet blussen en het werd steeds erger en... Um, ja, ja, en nu zijn ze dus nog steeds bezig met het uh, onderzoeken en of het nog wel stevig is en wat nou de echte oorzaak is. Ja, en, uh, nee, ik hoorde laatst wel dat er de oorzaak was van dat er een uh, die mevrouw het uh, auto stortte. Ja, dat gestopt. klopt. Dat, dat las ik ook ja. net voor. Dat is dus de oorzaak, maar hoe kan, dit brand nou hoe kan die brand nou verder uitbreken? Waarom is het niet goed kunnen blussen? Waarom zijn er bijvoorbeeld geen sprinklers? Dat zijn van die uh, regenstralen. Waarom zitten die niet in een parkeergarage? Maar ja, dat krijgen we dus uh, de komende tijd krijgen we dat uh, allemaal nog te horen. Dus uh, we houden jullie op de hoogte. Dit is de nieuwe van Pink en Raise Your Glass.